6 uur, goede avond. Het Q Music nieuws van nu.nl. Met Alain Altna. Goedenavond. De gemeente Katwijk is geschrokken en diep teleurgesteld. Het reageert op de rellen gisteravond in het dorp Rijnsburg. Toen werden hulpverleners bekogeld door een groep jongeren. 10 mensen zijn aangehouden. De meeste zijn minderjarig. Zij hebben een boete gekregen. De vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp worden morgenavond vervroegd. Het is rond de jaarwisseling namelijk oppassen geblazen vanwege harde wind, vertelt Weerplaza. Scheveningen en Den Haag aan de kusten, daar staat windkracht 6 uit het westen, dus ook naar het land toe. Dus inderdaad de rook en, en eventuele vonken gaan naar de mensen toe, dat is wel een, een risico. De vreugdevuren worden nu om half tien morgenavond aangestoken in plaats van middernacht. De VS zegt in Syrië 25 IS-leden te hebben uitgeschakeld. Bij luchtaanvallen zouden ze zijn gedood of gevangen genomen... en ook wapenopslagen van de IS zijn toen aangevallen. Het zou gaan om een vergelding van Amerika... nadat de IS eerder twee Amerikaanse militairen doodde. Ja, Italië, dat doet water bij de wijn. Jarenlang vond het land dat alcoholvrije wijn geen echte wijn is... en dus werd het massaal geweerd... Maar nu maakt Italië een draai. De overheid heeft wetten ingevoerd om zelf wijn zonder alcohol te maken. En dat Italië nu toch overstag gaat... zou onder andere komen dat alcoholvrije wijn steeds populairder wordt. Dan nog het weer van Bioplaza. Vanavond is het regenachtig. Het koelt af naar 2 graden. Morgen op Oudjaarsdag is het vooral bewolkt. Alleen in het zuiden soms wat zon. Het wordt 5 graden. Tijdens de jaarwisseling blijft het droog. Flitsmeisterlanden zijn geen files.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 Heel simpel, hoor je de deurbel voorbij komen... dan app je het woordje deurbel via de Q-music-app naar ons toe... China in your hand op Q-music. Dit is fout en nieuw. Ja, dit is wat we tot en met Oudejaarsdag doen. Uh, het allerbeste uit het foutuur, dat hoor je gewoon lekker 24-7. Ja, en dan kan het zo zijn dat je af en toe een deurbel voorbij hoort komen. Ja, klopt. En als je dat, uh, als je dat hoort, dan heb je zo snel mogelijk deurbel met een berichtje in de Q-music app. En dan maak je dus kans op een straat oudejaarsloten van Staatsloterij voor de oudejaarstrekking van morgenavond. 30 miljoen? Ongelooflijk. Ja. Ongekend. En dan zeg je natuurlijk van je, oh, dat gebeurt bij mij niet. Maar ja, dat zegt degene die wint ook. Precies, en zo is het. Even richting telefoon Niels. Goedenavond, Tom en Judith hier. Ja, goedenavond. Hey, heb je een beetje leuke plannen voor morgen? Uh, ja, met wat vrienden uh, lekker wat pulsjes drinken en uh, een beetje vuurwerk afsteken. Kijk. Klinkt hartstikke goed. Alles legaal. <laughs> Alles legaal, zeker. Uh, wat, voor, uh, wat voor vuurwerk heb je gehaald? Ah, een paar potjes gehaald. Een paar potjes? Wel illegaal dus. Nee nee nee, nee, nee, nee, nee, zeker niet. En uh, verder dan, uh, als we de jaarwisseling gehad hebben, ben je iemand van de goede voornemens of zeggen we ons onzin, doe ik niet aan mee? Nou, nee, ik ga uh, gewoon lekker door waar ik mee bezig ben. Dus, uh, Zelfde voet verder? Uh, zeker. Oké, okay, heel goed. En stel dat je die straat Oudejaarsloten wint... Hè? want um, ben jij iemand die, die het gelijk checkt na 12? of, of, of wanneer of denk je naar de volgende ochtend? Kijk ik er even naar. Uh, ik probeer er altijd wel om uh, gelijk na 12 te checken... maar vaak uh, wordt het de volgende dag. Ja, ja, ja, ja. ja Hij gaat pils drinken, hè, dus waarschijnlijk je niet vergeten... dat hij die straat <lacht> heeft gewonnen. <lacht> Precies. Niels, uh, van harte gefeliciteerd. Je hebt de deur wel gehoord. Je bent wel eens op de radio terechtgekomen. Jij wint een straat Oudejaarsloten voor de Oudejaarstrekking van morgenavond. Jouw kans op 30 miljoen dank dankjewel, dankjewel. En een fijne jaarwisseling dan, hè? Ja, jullie ook, dankjewel. je. ziens, later nieuws. Britney Spears komt eraan tijdens Fouten nieuw. Toxic over drie minuten. na Snap, hier is Rhythm is a Dancer. Can't you see? Tijdens Fout Nieuw op Q-Music. berichtje van Janine net via de Q-Music app. Lekker hutspot aan het maken met Q aan met heel veel worst. Oh, lekker vind ik dit. Wil je de fijn of de grove worst? Nee, hey, de grove. Ja? Oh, ik ben ja. van de fijne altijd. Oh, echt? Ja. Oh, ja. Nou. En dan wel spekjes ook erdoor. Lekker was Janine, eet smakelijk of vast? Inderdaad, zo is het. Hey, het volgende liedje, Billy Joel, Pianoman. Dat, uh, ja, eigenlijk zit er bij mij een beetje bij ingebakken dat het feestje dan klaar is. Oh ja? Wat ja, was? dit was. Uh, ik, ik draai ook op feestjes, dus uh, het Fout uur live. En toen ik ooit begon met draaien, dat was bij mij in, in, in, de stad, in de stad, in kampen. Ja. En dan was dit altijd het liedje om de tent mee leeg te vegen. Ja? Dat was dan uh, vier uur half vijf. Ja. Zo laat maakten we het altijd. En als deze dan erin kwam, dat was het moment. Ja, het, helaas. Klaar. Dit was het. Tot volgende week. Echt, het, het werkt wel altijd. Is zeker, maar ik heb nog steeds dat als ik dit dan hoor... dan denk ik, oh shit, het is afgelopen. Ja, weet je, maar, ja, maar... Het ja, is niet, hè, het is niet. Ik wil net zeggen. We gaan nog door. door tot en met morgenavond. Ja.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 with David, who's still in the Navy, and probably will be fly. toch, 5,5 en een half minuut lang. Billy Joel op Q Music en Piano Man. Bijna half zeven, het laatste nieuws komt eraan met Alain. Ja, we vanavond komen drie Nederlanders in actie op het WK Darts. We blikken zo vooruit. En Fout en Nieuwe gaat verder met Happy Hardcore. Music 2025, het jaar van tickets voor Dua Lipa.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 je buurman en hopelijk ook voor jezelf. En heb je hulp nodig? Dan is CZ er voor je. Zorgen zit in onze natuur. CZ, zorg die verder gaat. Dit jaar nog wel. Vuurwerk.nl. Vuurwerk.nl. Altijd extra korting op tanken? BINGO BINGO! Tank met de Tam Oil app en bespaar tot 5 cent extra per liter. Download de app in de App Store of ga naar tamoil.nl. Tam Oil, zo kan het ook.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 Met een FBTO-zorgverzekering met scherpe premie en aanvullende modules... weet je dat je goed zit. Jij kiest. FBTO. Goedenavond. Q-verkeer van Flitsmeister. Geen files. Er is wel flitser gemeld op de A67. Venlo richting Eindhoven staan ze bij 74,9. En dan het weer van Weerplaza. Vanavond is het regenachtig. Het koelt af naar 2 graden. Morgen op Oudjaarsdag is het opnieuw bewolkt. Alleen in het zuiden soms wat zon. Het wordt 5 graden. 2 over half 7. De headlines van nu.nl met Alain Ottena. Ja, goedenavond. Er rijden weer mondjesmaat Eurostar treinen. Maar de problemen in Amsterdam houden aan. Je kunt daar vanavond niet op de trein stappen naar Londen. En andersom komen er ook geen treinen aan. De problemen met de Eurostar komen door een kapotte bovenleiding... in de kanaaltunnel tussen Frankrijk en Engeland. De voorbereidingen voor de nieuwjaarsduiken zijn in volle gang. Scheveningen is natuurlijk de bekendste... maar ook in Brabant wordt er binnenkort geplonst. En vrijwilligers zorgen dat alles vlekkeloos verloopt. We zorgen voor de veiligheid. We hebben een aantal livekartjes in het water staan, in het droogpak... en die zorgen dat de deelnemers niet te ver het water ingaan. Wij zorgen voor de inschrijvingen... dat er iets lekker warms is voor als ze terugkomen uit het water. Pas te horen bij de NOS in Almelo en Oldenzaal... gaan de nieuwjaarsduiken trouwens niet door omdat er ijs ligt. Heb je dat ooit gedaan? Nee, nog nooit. Jij? Nee, ik zou dat ook niet doen. Oh, ik zou het nog wel eens doen, denk nee. ik. Ja? Nee. Ja, lijkt mij wel oh, leuk, ja, maar... Hartstikke koud, man. Ja, dat lijkt me ook... Zo. Dan het WK Darts. Vanavond vanaf 8 uur... komen er drie Nederlanders in actie. De twee talenten Gian van Veen en de Engelse Charlie Manby... beginnen de dartsavond. avond Daarna is de beurt aan Michael van Gerwen tegen Gary Anderson. Dat was de WK-finale van 2017. En de Engelse media noemen dit El Classico. En Kevin Doets sluit de avond af tegen de nummer 2 van de wereld Luke Humphries. Ja, heerlijk. Het is gewoon uh, iedere dartswedstrijd die je vanavond kijkt is met een Nederlander. Ja, dus absoluut. Het, het kan niet mis, hopelijk. We hopen inderdaad dat ze alle drie doorgaan. Dat zou echt ja. fantastisch zijn, ja. En Oud en Nieuw komt nu echt heel snel dichtbij. Overmorgen is het al 1 januari 2026. En het is meteen de drukste dag van het jaar voor thuisbezorgd. Want na de drukke feestdagen hebben we geen zin om te koken en dus bestellen we massaal vanaf de bank. Er zijn zelfs twee keer zoveel bestellingen als op een normale dag. En daar worden in heel het land extra bezorgers ingezet. En wat waren vorig jaar op 1 januari dan de populairste bestellingen? Ja. Even een top drie. Ik ben benieuwd. Met op drie de kapsalon. <laughs> op twee de cheeseburger. Ja, en precies. met stip op één gewoon friet of patat. In het kader van de goede voornemens. <laughs> ja, Absoluut. inderdaad. Lekker vet hap erbij. Hoppa. Maar wacht even. Hoe, hoe kan het nou de drukste dag voor thuisbezorgd zijn? Die hebben, toch die, die hebben toch alleen het minuutje. De drugste dag is voor de, al die restaurants die het moeten maken. Thuisbezorgd, die vangt gewoon een percentage ja, op. Ja, maar al die natuurlijk bestellen. ook de bezorgers. Ja, ze zijn toch ook in dienst van het restaurant, of niet? Nee, dat denk ik niet. Niet allemaal, hè? Nee, nee, er, zijn, nee er zijn ook inderdaad losse maaltijdbezorgers. Ja, ah, oké. Okay. Nou, dus... dan respect voor die mensen. Nou, dat zeker. Maar voor de rest dan thuisbezorgd? Zo, jij bestelt toch ook wat mij? <laughs> nou, die hangen <laughs> je toch het allermeeste op, kom op zeg. De dag voor thuisbezorgd.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 is Mental Theo en Your Smaal in Fout en Nieuw op je Music. Het ging net in het nieuws van half zeven over de nieuwjaarsduik. Ja. In Scheveningen gaan daar 10.000 mensen aan meedoen. Zoveel? 10.000 mensen gaan daar even de zee in. Oh, dat vind ik echt veel. Ik vind het echt knap als mensen het doen. Ja, eh, wie daarover mee kan praten, dat is Charlie Lonois. Niet per se vanwege de nieuwjaarsduik. Nee, Charlie Lonois gaat letterlijk iedere week een keer de zee in. Nee. Ja. Hij zegt erover. ja ik las net een interview, hij zegt uh, ik ga iedere week zomer en winter zwemmen in de zee, bij Scheveningen dus, omdat ik wil voelen dat ik leef. Dan zie ik mezelf dat kleine poppetje in die grote grote zee en weet ik weer hoe betrekkelijk alles is. In het water verdwijnen alle muizenissen en voel ik me volledig bevrijd. Was getekend Charlie Lonois. Ja. Nou ja. Ja, het is ook wel gezond natuurlijk. Ook die kou is wel goed voor je. Je hebt ook die ijsbaden natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Misschien is hij er wel bij 1 januari. Charlie Lonois. Ja, taal. Ja. Samen met hem de zee in. <laughs> <laughs> het is een bij Q Music. Westlife komt eraan. Flying Without Wings. Naat Tina Martin en Mart Hoogkamer. En Hartslag van de Stad. Ken elke steen op elke hoek in elke straat.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 Fout en nieuw Everybody's looking for that something One thing that makes it all complete You find it in the strange places Places you never knew it could be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 for live op je music flying without wings Ja, het is nog iets meer dan 24 uur dat we fout en nieuw hebben met het allerbeste uit het fout uur dat zijn alleen maar liedjes waarvan de radio harder gaat bijvoorbeeld deze Elton John and I'm still standing you can never know what it's like you'll laugh like when a fuse just like ice and there's a cold and lonely light that shines from you do you want to block like the risk you hide behind that mask to you, you and did you think the folk will never win?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 Bijna zeven uur, wij zwaaien af. Klopt inderdaad. Voor jou was het, uh, voor jou was het de laatste keer was in Het de dit laatste jaar. dit jaar inderdaad. Ja, want ja, jij zit hier morgen natuurlijk nog. Ja, jij zit even lekker uh, in Istanbul. Met de beens omhoog. Lekker hoor, nou, veel hier daar en uh, alvast de beste wensen. O, jij ook hè? inderdaad. <laughs> en we zien in het nieuwe jaar wel weer hè, hier. <laughs> Zo meteen op de radio Joey van der Velde Joey, goedenavond. Goedenavond. Hallo dan, hoe is het leven? Ja, heel goed. Uh, Zo meteen knok tegen de klok ja leuk. Wou, wou ik alvast even zeggen, want ik uh, kreeg die vraag van, ik zag net binnenkomen, ga je knok tegen de klok spelen? Ik ga knok tegen de klok spelen, dus uh, kans op geld. En um, als je je wilt aanmelden, mag het dan. En wat ga je draaien dan? Nou deze bijvoorbeeld van Summer Jam. Oh lekker. Yeah. Hij ah, is lekker. En uh, normaal Ourens Hart. Ja en deze ook fijn. I want a dead way. Ja hoor, veel plezier met Joey en uh, tot morgen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de oudejaarstrekking van Staatsloterij. Begin het nieuwe jaar met de 100 grootste hits van dit jaar: de top 100 van 2025. Nieuwjaarsdag vanaf 12 uur.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 Ga naar promofendum.nl ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleide.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 7 uur exact, goedenavond, het Q-music-news krijg je van Ingrid Anne Boersen. Goedenavond. In Vlissingen is deze maand een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag. Die zou hij met kerst willen plegen in een Europese stad. De verdachte komt uit Syrië en zou lid zijn van terreurgroep IS.